U hebt sympathie voor mensen die zich bij een gewapende misdadigersbende willen voegen? Nou, gloeiende. Ik bedoel, dat is helemaal onverantwoordelijk. Die onverantwoordelijkheid Zo bij hen passen. Die ellende waar die gek die Corissawa ons in gestart heeft bewijst. U kunt het niet al er ernstig volhouden, excellentie.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 Een patrouilleschip had het 15 seconden op zijn scherm. Daarna verdween het. Het volgde een zeer ongebruikelijke krom. Het leek op de baan van de overvaller weer naar Ganymedes terugkomen. Dat is uiterst onwaarschijnlijk. We moeten ze hier nu nog zoeken? Ze hebben alles in handen gekregen wat ze wilden hebben. Ja, ze hebben alles wat ze wilden hebben.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 Vergeleken iedereen gewoon met zichzelf? Missie 97 aan basis! Missie 97 aan basis! Rapport van dat Volgens was die explosie! We krijgen niet alles op het scherm hier. We hebben de diepte en de telefoonverbinding opgeblazen. Vijf patrouilles zijn uitgezet om bewoners die buiten het casino koepel rondzwierven hierheen te drijven. Intussen is mijn hoofdmacht de koepel zelf binnengedrongen.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 Waarom moest ik zo nodig bij de Jan, ponies Jan, weg? Dat zou ik wel eens willen weten. Stel dat je taarsensnijers. Oh, Boris en is al beleefd. Zitten die, die godzakken Die, die hebben me niks met klieversvuilen gedaan, hè, Boris? Ze, ze, ze, ze schotten de hondjes. En, en zwang, je weet niet eens door. Ja. Stilte. Ja. Jij daar, zorg ja. dat ik in mijn mond houd. Ja, dat gaat alleen als je wat gezegd wordt. Ja, nummer 19.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 De woning en werkruimte van Kurisawa Yukio Natuurkundige. op. Wat hebben jullie daar te zoeken? Bek houden. Wij stellen hier de vragen. 88, 19 en 33 lopen met mij mee. 50 en 15 selecteren tussen een aantal gevangenen die kunnen helpen met inladen. Ja, nou, we denken jullie eigen kind te laden. En nou verwijs. Zou het erop, kerel? Bek dicht! Nummer 19 houden onder schot. Ja, kolonel. En jij loopt voor ons uit.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 We willen die heel ontzettend verschrikkelijke trucje diep van onze klas hebben. We willen voor onze ouders een nieuwe juf krijgen die ons alles goed kan aanleren. Het is niet goed het is niet goed aanleren, het is goed lesgeven, ja, Dat Ik ben toch aan de man. Zeg dan. De tuur dat ik, die durfde niet te lachen omdat ik een heel ontzettend waarom de revolutie toesprak deed. Stil! Luister! Luister! Om te zorgen dat die juf hier niet weer binnenkomt, halen we allemaal onze ponies de klas. En op de stoel van de juf van je weer paarden wijzen. Een hele ontzettend verschrikkelijke berg paarden drollen. Als de juf dan komt, David, dan ze ruiken dat het geen verschil maakt, het van paarden of die ontzettend verschrikkelijke witte van zichzelf. David! Oh, oh, oh, oh. Kom van die stoel af, David. Stop die onzin.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 Het op geld en bezit gebaseerde kapitalistisch stelsel was ingestort, waarin in zijn nabeën nog de Martiaanse burgeroorlog en de Martiaanse onlusten werden veroorzaakt. Terzelfde tijd waren de verstarde bureaucratieën in een aantal socialistische staten oorzaak van een angstwekkende moedeloosheid bij hun bevolkingen. Maar Dombo's ideeën veranderden dit beeld van algemene onzekerheid vrijwel op slag.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 Hangt zijn historische zwaard. Wat heeft dat ermee te maken? Het is het zwaard van uh, Kurisawa, Yukio, natuurkundige. Ja. Ik zal het. Uh, Beweeg je niet, ik heb je onderschot. Wat zijn jullie toch een zenuwachtig slag? Ik wil je alleen het wapen aanreiken. is een fraai stuk antiek. Kijk, hier. Uh, domme. ik krijg hem er niet uit, Ik klem. Het. Hier, pak jij die schede eens vast? Drop Dan moet ik me zo weer loslaten.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 Hoe kan dat? We hadden het geweld toch uitgepakt? Man kan ja, niet eens opbellen, naar nou alles thuis ontzettend verschrikkelijk kapot is. En ik was er niet om ze te troosten. is? Ik bedoel, die misdadigers denken nu dat mijn versterker aan boord van ons schip is. Stel! Juffrouw! Oh, goeie verdomme. Waar is dat mens dan? Juffrouw! Meneer Kurisawa, waar riep u mee? Regel politiebewaking voor mijn schip. En gauw! Verspreiden, Zet de omgeving af! Verwakel het schipen! Controleer de papieren. Politie. Niemand was vertrekken? Controleer de papieren. Waar die is mijn schip? Is het nou alleen de hangar gereden? Heet jij daar? Wat is er aan de hand? Wat is er met mijn schip gebeurd? Vijf minuten geleden liet ik het hier staan. En ga die medes ruimtebol A4-type nog wat grootkeurig Ja, ja Vrachtaccommodaties, Die is vertrokken. Hand op tegen. Dat kan niet. Nee, hey, die zit al in de ruimte.